Kerstmis betekent voor de meeste mensen gezelligheid, samenzijn, traditie, herinnering. Het zal bijvoorbeeld veel mensen weer extra doen denken aan strenge vorst, ijspret en sneeuwpret. Hoewel de natuur dit de laatste jaren om een of andere reden schijnt te hebben afgeschaft. Maar het komt ook mij voor dat het kerstfeest vroeger ondenkbaar was zonder bevroren sloten en besneeuwde velden. En dan denk ik vooral aan tweede kerstdag, want in de overwegend christelijke beschaving van de Ronde Venen was eerste kerstdag feitelijk te hoog, te heilig, te hoog verheven om dit zomaar op het ijs te vieren. Massaal trokken de mensen naar hun kerken om de rest van de dag in gepaste stemming binnenskamers door te brengen. Maar de volgende dag kwam de ijspret explosief op gang. Dan vlogen de sneeuwballen om je oren. Dan waren er de schaatstochten, de wedstrijden in hardrijden, ...ringrijden en priksleen en andere volksvermaken. Zoals bijvoorbeeld prijsboeillarten. Dat laatste hoort eigenlijk niet in het rijtje thuis... ...want het lukt ook heel aardig om te boeillarten zonder ijs. Ik zal van een jaar of 17, 18 zijn geweest toen ik op tweede kerstdag besloot om mee te gaan doen aan het zogenaamde ringrijden voor paren. Dat werd gehouden op een hartbevroren meertje aan de rand van Vinkenveen, dat in de volksmond ook meertje werd genoemd. Eerlijk gezegd was dit ringrijden voor mij ook de meest haalbare schaatsport... aangezien mijn schaatstechniek sinds mijn kleuterjaren bijna niet meer ontwikkeld was. Bovendien beschikte ik slechts over een paar afgedragen doorlopers van mijn broer... welke de hebbelijkheid hadden om voortdurend opzij weg te glijden... in plaats van naar voren. Hierdoor schoven de schaatsen langzaam onder mijn schoenen vandaan, zelfs al wurgde ik bijna mijn voeten met die strak aangehaalde schaatbanden. Het gevolg was dat ik mij half schaatsend, half lopend voortbewoog... Volgens mij komt daar ook de naam doorlopers vandaan. Het door mij ontwikkelde tempo lag dan ook gelijk met dat van een bejaarde wandelaar... ...waardoor ik in een mum van tijd verrekte van de kou. Ondanks de twee truien, twee paar wanten, één paar oorwarmers... ...en de volkskrant die ik tussen mijn hemd had gestopt. Zelfs de meisjes waarmee ik op de dansvloer zo uitstekend uit de voeten kon... ...reden me achterloos in volle vaart voorbij. Af en toe met zo'n medelijdend knikje... ...waarmee je soms een invalide gedacht zegt. Koud en eenzaam begaf ik mij met spastische armgebaren naar de kant... ...waar een soort van bushokje stond... ...maar dan opgetrokken uit rietmatten. Binnen zat een wat oudere man op een bank chocolademelk te verkopen... ...uit een dampende melkbus... Deze werd op een soort rooster warm gehouden met gestookte turven en houtblokken, waardoor de chocolademelk meer naar rook smaakte dan naar chocola. Daarnaast stond een doos met sprits en weer daarnaast zat tot mijn verrassing Doortje, de dochter van onze warme bakker. Vriendelijk, blozend en zeer sportief. Voor mij de geschikte partner om mee te gaan ringrijden. Immers volgens de regels dient de heer de dame achter bij het middel vast te houden. Wel nu, uh, Doortje was stevig gebouwd en kon goed rijden. Dus dat gaf me de half alle kans om overeind te blijven. Nadat ik haar een kop chocolade had aangeboden... stelde ik na lang aarzelen haar voor om samen mee te doen. Waarmee zij even na, eveneens na lang aarzelen mee instemde. Waarschijnlijk alleen ter wille van de klanditie van de vader... Om te kunnen ringrijden diende men zich op te geven bij een houten tafeltje... ...waar achter een man van de ijsklub op een kist zat... ...en het duidelijk nog kouder had dan ik. Onder zijn hoed zat een strakke bivakmuts... ...die van zijn gezicht alleen maar een paar tranen om de ogen... ...en een vrij forse en vochtige neus liet zien. Met de genoemde neus wees hij naar een geldbakje... ...waarin ik twee gulden vijftig moest storten... ...en een soort houten pen mocht pakken voor het steken de ring. Op deze wijze deed de man toch zijn plicht... ...terwijl hij zijn handen in zijn zakken kon houden. Ik moet eerlijk bekennen, het ringsteken zelf was geen succes. Eerder gezegd een complete afgang. Heel kort gezegd, we kwamen wel te vallen, maar niet in de prijzen... Ik weet niet of het nou kwam door de zenuwen, of door de afwijkende doorlopers, of door mijn zwakke enkels. Maar al tijdens de aanloop naar de ring raakte onze schaatsen even verstrikt. Elkaar nog vasthoudend kwamen we beide ten val, waarna we in een wat vreemde omarming langzaam onder de ring doorschoven. Onder een hatelijk applaus van de omstanders. En terwijl ik nog moeizaam overeind krabbelde, onder een hinderlijk gekraak van de volkskrant op mijn buik... zag ik Doortje al woedend wegrijden op zoek naar een andere knul... waarmee ze later de rit mocht overrijden. Van mijn riks daalde nog wel. Ineens haatte ik alles wat met ijspret te maken had. En om mezelf een beetje te laten ontdooien... spoedde ik mij naar het nabijgelegen café... dat toevallig ook al het Meertje heette... De gelachkamer was reeds zeer vol, zeer luidruchtig... en net zo blauw van de rook als ik van de kou. Bij de bar werd ik aangesproken door een klein mannetje met een schipperspet op... die het als penningmeester van de ijsklub het erg verstandig zou vinden... wanneer ik mij als lid van de club zou opgeven. Voor vijf gulden per jaar had ik dan het hele jaar vrij toegang tot de ijsbaan. Dus ook zomers... ...op vertoon van een rond kaartje met een touwtje eraan. Verder had ik recht om de ledenvergadering te bezoeken... ...inclusief twee consumpties en een gratis verloting. Nou, dat leek me voor die vijf gulden een uitstekende geldbelegging... ...waarna mijn nieuwe lidmaatschap bij voorbaat al met een borrel werd bezegeld. Inmiddels hadden zich een paar fors uitziende bezoekers bij ons gevoegd... ...die afgaande op hun uiterlijk hun stemgeluid en hun klompen zich duidelijk met veeteelt bezighielden. Ook de lucht die ze verspreidden had een sterk eh, agrarisch karakter. Op schreeuwerige toon probeerden ze mij te overtuigen... dat de hele ringrijderij van vanmiddag volgens hun eerlijke mening... één grote triefelzooi was. Men had gezien dat ze sommige deelnemers met opzet lieten missen... door tegen de paal te schoppen waardoor de ring ging wiebelen. Of het waar is, weet ik niet, want in ieder geval had ik het niet gezien. Ik kon het ook niet zien, aangezien ik half onder de warme bakkersdochter... langs de paal voorbij kwam. Vanwege de gezelligheid stortte ik mij op verzoek van de heren veehouders... zonder nadenken in een nogal vlug spel met dobbelstenen om een rondje. Dit was wel zeer roekeloos omdat mijn financiële situatie niet eens was opgewassen tegen één rondje van de verliezer. En het waren er wel meer dan vijf. Echter, het bekende geluk van de domme had zich nu ook eens over mij ontfermd. Zodat ik tenslotte kosteloos en al handen schuddend en nieuwjaar wensen de tapperij kon verlaten. Buiten was het al donker en een ijskoude wind blies de jacht sneeuw over de weg. Maar ofschoon er ook nog geen licht op mijn fiets zat, kon het me allemaal niet schelen. Ik voelde me lekker, een beetje zweverig en totaal geen last van de kou. Zeer tevreden arriveerde ik bij het ouderlijk huis... al waar ik zingend met fiets en al tegen de schuur tuimelde. Nu even goed opletten, rustig naar binnen, recht lopen, niet veel zeggen en gauw gaan zitten... Ja, misschien hebben we ervaren drinkers dat onder de knie... maar het was voor mij een nieuwe afgang. In de kamer zat het gezin gezellig bijeen. Maar aangezien iedereen mij aanstaarde en niemand wat zei... begon ik zelf maar. Ik wens iedereen een zalige kerstfeest. je, Waar ik nog even plechtig als stompzinnig aan toevoegde... dat ik me reeds verheugde op het kerstdiner... Het gegrinnik van mijn broers, die uiteraard genoten van de show... werd met al meteen overstemd door de woedende reactie van mijn vader... die me krachtig aan het verstand bracht dat het diner al ruim een uur geleden was afgeruimd... en dat er voor kroeglopers en zatlappen in ons gezin geen vreten beschikbaar was. Nou, daar stond ik dan, midden in de kamer. Oog in oog met de kerstboom... waarvan de lampjes zich in mijn ogen telkens weer verdubbelden... Enigszins geschrokken en zonder overtuiging probeerde ik me nog zwak te verdedigen. Nou, ik heb alleen maar meegedaan met ringrijden, samen met Doortje van de Bakken. In een poging om grappig te zijn viel een der broers me bij. Ja, dat kan kloppen, want ik zag Doortje gisteren al oefenen met kerstkransen. Het succes van deze opmerking werkte helaas bij vader andersom. Ja, maak er nog maar een geintje van. Laat ik me beter dat je maar gauw naar je nest gaat om je roes uit te slapen, jochie. Punt. Omdat ik onderhand wel besefte dat er aan de kerststemming niet veel meer te repareren viel... ...dronk ik dankbaar de kop koffie leeg, welke door mijn moeder werd aangereikt en ging naar boven. In mijn bed realiseerde ik me opeens dat mijn schaatsen nog ergens bij een of ander meertje moesten liggen. Maar ik vond het niet zo erg... Sterker nog, ik wilde ze nooit meer terugzien... na alles wat ze me aangedaan hadden. Bovendien had ik op de baan schaatsen gezien... die vast onderaan de, scho en de schoenen waren vastgeschroefd. Kijk, dat was het. Die konden niet op opzij glijden of van je schoen afschuiven. Die moest ik volgend jaar ook hebben. Eerlijk gezegd is daar tot op heden nog niet van gekomen... maar och, dat is ook weer niet zo erg... Er kan vandaag in de Ronde Venen toch ook weer niet geschaatst worden. En dus ringrijden helemaal niet. Alleen biljarten zou nog kunnen. Dus noods met een kop chocolademelk. Ik wens u allen nog een gezellige tweede kerstdag.